Door een roosje. Het was een mooie zomerdag. De zon scheen en de vogels zongen. De koningin badde zich in het koele water van het meer bij het paleis. Op een waterlelieblad zat een grote groene kikker de koningin aan te staren. Verdrietig, zei de koningin tegen de kikker. Ik verlang toch zo naar een kind... En er viel een dikke traan uit haar oog in de bek van de kikker. Over een jaar zult u een dochter hebben, kwaakte de kikker. En hij dook in het water en verdween. Binnen een jaar kreeg de koningin een dochter. Wat waren de koning en de koningin blij. De rozen beginnen net te bloeien, zei de koning. En laten we onze dochter daarom roosje noemen en een feest geven. We zullen alle belangrijke mensen uitnodigen voor het feest, zei de koningin. En de dertien feeën, zei de koning. Maar liefste, zei de koningin, feeën eten altijd van gouden borden en we hebben maar twaalf borden van goud. Dan nodigen we maar twaalf feeën uit, zei de koning. De dag van het feest brak aan. De prinses werd gedoopt en daarna werd er gedanst en gezongen. Een paar uur later hield de muziek op en de veeën kwamen naar voren om de prinses hun geschenken aan te bieden. De eerste vee gaf de prinses schoonheid. De tweede gaf haar sierlijkheid. De andere veeën gaven de prinses een mooie stem, vriendelijkheid, gezondheid, zachtheid, eerlijkheid, goedheid, vriendschap, gevoel voor humor en... Juist toen de twaalfde vee haar geschenk wilde geven, werd het plotseling heel donker in de feestzaal. Het begon te waaien en er schreeuwde een uil. De gasten rilden. Bij de wieg van het prinsesje stond een heel lelijke vrouw in een zwarte jurk. Het was de dertiende vee. Haar felle ogen keken heel boos. Jullie hebben mij niet uitgenodigd, riep ze. Maar ik ben toch gekomen en dit is mijn geschenk. Op haar vijftiende verjaardag zal de prinses haar vinger prikken aan de spoel van een spinnenwiel en ze zal sterven. Na deze woorden verdween de dertiende vee. De wind ging liggen en het werd weer stil en warm en licht in de feestzaal. Het prinsesje lag zachtjes te huilen en iedereen was verdrietig. Toen kwam de twaalfde fee opnieuw naar voren. Ze zei kalm, Roosje zal haar vinger prikken, maar ze zal niet sterven. Zij en alle anderen die in het paleis zijn, zullen in slaap vallen. ...en ze zullen honderd jaar blijven slapen totdat de prinses wakker gekust wordt door een prins. De koning gaf onmiddellijk het bevel dat alle spinnenwielen in het land vernietigd moesten worden. In elke stad en elk dorp werd op het marktplein een groot vuur gemaakt... ...en er werden duizenden spinnenwielen verbrand. De jaren gingen voorbij. Roosje groeide dankzij de mooie geschenken van de twaalf feeën op tot een mooi en gelukkig meisje. Op haar vijftiende verjaardag gaven haar ouders een groot feest. Net voordat de klok zes uur zou slaan, zei Roosje, laten we verstoppertje spelen. Alle kinderen deden mee. Ze verstopten zich in kasten, onder tafels en achter gordijnen. Roosje liep op haar tenen de trap op naar de toren. Het was er erg donker en vochtig. Had ik me maar ergens anders verstopt, dacht ze. Opeens zag Roosje een stoffige deur. Met haar vinger schreef ze haar naam in het stof. Daarna duwde ze de deur open. Achter de deur was een klein kamertje. Ik kom maar binnen, liefje, hein? zei een vreemde stem. In het kamertje zat een oude vrouw. Ze had een zwarte jurk aan. Achter haar stond een groot wiel. Plotseling werd het donker in het kamertje. Het begon hard te waaien en Roosje werd een beetje bang. Wat is dat? vroeg ze met trillende stem. Dat is een spinnenwiel, liefje, zei de oude vrouw. En met haar felle ogen keek ze de prinses aan. Ik ben draad aan het spinnen, kom toch dichterbij. Dan kun je zien hoe de spoel ronddraait en de draad eromheen gaat. Roosje keek haar ogen uit, want ze had nog nooit een spinnenwiel gezien. Ze stak haar hand uit naar de ronddraaiende spoel. Au, dat doet pijn, riep Roosje. Ze had haar vinger aan de spoel geprikt. Onmiddellijk viel ze in een diepe slaap. De wind ging liggen en het werd weer stil en warm en licht. De oude vrouw verdween. Ook beneden in de zaal werd het plotseling stil. De koning en de koningin vielen op hun tronen in slaap. En ook de kinderen die zich verstopt hadden, vielen in slaap. En het kind dat de andere moest zoeken, viel met zijn handen voor zijn ogen in slaap. De klok bleef stilstaan. De poes van de keukenmeid viel in slaap voor een muizenhol en de ogen van de muis vielen dicht. De keukenmeid, die bezig was het keukenhulpje een pak voor zijn broek te geven omdat hij een beker had gebroken, was met haar hand omhoog in slaap gevallen en ook het jongetje op haar schoot sliep vast de beker die hij had laten vallen lag in stukken op de grond de hond die al had liggen slapen sliep rustig verder in het torenkamertje waar roosje sliep zaten de spinnen doodstil in hun webben dagen en weken gingen voorbij iedereen in het paleis bleef slapen de weken werden maanden en de maanden werden jaren. Na tien jaar waren de rozen rond het paleis veranderd in een dichte haag. Na twintig jaar waren de rozenstruiken zo hoog dat het paleis niet meer te zien was. En na negentig jaar groeide er rond het paleis een dicht bos van wilde rozen en onkruid. Het verhaal van de slapende prinses was over de hele wereld bekend. Iedereen sprak van de prinses die Doornroosje werd genoemd. Vele dappere prinsen probeerden door het bos heen te dringen om de prinses te zoeken, maar het was nog niemand gelukt. Op een dag verscheen er een knappe prins uit een ver land. Hij hakte met zijn zwaard een pad door het bos. De scherpe doornen van de rozenstruiken deden wel pijn aan zijn gezicht en zijn handen, maar hij gaf de moed niet op. Na een tijdje was de prins doodop. Net toen hij even wilde uitrusten, gebeurde er iets vreemds. De scherpe doornen werden zacht en de rozen begonnen te bloeien. Het leek wel of het bos betoverd was. De prins hoefde niet meer te hakken. Hij kon gewoon doorlopen. Er waren precies honderd jaren voorbij gegaan sinds de vijftiende verjaardag van de prinses. Maar in het paleis was de tijd stil blijven staan. De prins was bij het paleis aangekomen. Hij duwde de paleisdeur open. Hij liep tussen de slapende mensen en dieren door en ging langs de trap naar boven in de toren. In de toren zag hij een deur die onder het stof zat. In het stof had iemand roosje geschreven. Hij deed de deur open en... Daar lag de slapende prinses. Hij had nog nooit zo'n mooie prinses gezien. Het leek wel of hij droomde. De prins boog zich over het meisje en gaf haar voorzichtig een kus. De prinses werd wakker. Ze keek de prins aan en vroeg, hoe lang heb ik geslapen? Onmiddellijk werden ook de anderen in het paleis wakker. Niemand besefte dat ze honderd jaar hadden geslapen. Het verjaardagsfeest van Dorenroosje ging weer gewoon verder... De muis kroop weg in zijn hol net voordat de poes hem te pakken had en de hond rolde zich op zijn rug. En het jongetje dat de kinderen moest zoeken riep: Wie niet weg is, is gezien en deed de handen van zijn ogen. De stoute keukenjongen sprong van de schoot van de keukenmeid en de keukenmeid sloeg op haar eigen been. Juist toen de klok zes uur begon te slaan kwamen Doornroosje en haar prins de trap aflopen. En ze vertelden wat er honderd jaar geleden was gebeurd. Na een paar jaar trouwde de prins met Dorenroosje En ze vertelde hun kinderen dikwijls het verhaal van de dertiende vee, het spinnenwiel en de 100 jaar dat Doornroosje had geslapen.